10 uur. Dit is Ron Tjakoma met het NOS Journaal. Betogers die gisteravond in Hoorn slaags raakten met de politie waren bewust gekomen om redden te schoppen, zegt de burgemeester. In de stad werd gedemonstreerd voor en tegen het standbeeld van Jan Pieter Koen. De betogingen verliepen vreedzaam, zegt de burgemeester, maar later braken redden uit. Van de twaalf mensen die werden aangehouden, zaten er vanochtend nog acht vast. Behalve de betoging morgen in Den Haag is ook een betoging tegen de coronaregels vandaag in Maastricht verboden. Volgens de veiligheidsregio zou het een evenement met muziek worden en dat is in strijd met de noodverordening. Bloedbank Sanquin gaat plasma inzamelen van 16.000 mensen die hersteld zijn van een coronabesmetting. Mogelijk kunnen de antistoffen worden gebruikt voor de bestrijding van het virus of bij vaccinaties. De bloedbank verwacht dat het in het najaar duidelijk is of de antistoffen werken.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 De Franse regering heeft nieuwe versoepelingen van de coronaregels bekendgemaakt. Maandag kunnen mensen weer naar bioscopen, vakantieparken en casino's. Vanaf 11 juli mogen de Fransen ook weer naar voetbalwedstrijden. Al geldt er wel een maximum van 5000 mensen per stadion. Mogelijk mogen in september de Franse discotheken open. De Amerikaanse openbaar aanklager die onderzoek deed naar vertrouwelingen van president Trump weigert te vertrekken.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 20 van burgerlijke kongroos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 Soms kon spreken, weet je nog wel oudje? Er was er ook een die matrozen rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel?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 Dat ik weer een paar leuke plaatjes voor u kan draaien. En als opening hoor u onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David met Weetje nog wel oudje. Een opname 1928. En de volgende formatie is een zangduo uit Limburg genaamd Helma en Selma. Oftewel Helma Lambrechts en Gertrude zus Janssen. En Helma was een plaatselijke zangeres. ze trouwde met een, uh, het orkestleider Mathieu Niens. En dan zong ze ook samen met die rondrok met zijn dansorkest The Flying Dutchman. En vandaar ook dit nummer Helma en Selma en The Flying Dutchman. En dan hoort ze met daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ik hoor niet meer een meer. Een sinaasappel weer, bent er en hij roept iedere keer, daar zijn de appeltjes van oranje weer, zoek ze zelf maar uit, grote, kleine, je hebt ze nou gemaakt, bijdere zin, in, ze roept die man op ja daar zijn de appeltjes van oranje weer, benzinezapperen sla een kistje in. Zien de sappen, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, zijn maat. Betere zin, sapperse kind, roept die man nog steeds. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Zien de sappen, daar een visje in. Geld aan de rood, die staat er niet voor lauw en van je heen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 Dan maken wij een potje, en kopen zo'n oud slotje Dat laat ik restaureren, als het klaar is inviteren wij bomen stand sneven, ik wil jachtpartijen geven We eten voortaan aan vossen, uit onze eigen bossen We hebben ophoudruggen, stoelen met rechte ruggen En hoge stenen hallen, waar stukken kalk uitvallen. vallen S'nachts rammelen naar knoken, een voorvader komt spokken Om het perkament te lezen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 Ziek van trio reis met een maatje boven Havana. En daarvoor nog een plaatje van Louis Davis met Luchtkastelen. En de volgende man is geboren als Ludwig Adel Maria-Joseph Neefs, Roepnaam Louis Neefs. Geboren in Gierle op 8 augustus 1937. En overleden in Lier op 25 december 1980. Als een Belgische zanger en een volvechter van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. En heeft zijn feeling voor sterke nummers en kwaliteit en zijn karakteristiek diep warme stem maakte hem tot een van de bekendste Vlaamse zangers. En zijn bekendste liedjes zijn: Mijn vriend Benjamin Magrietje. Ik heb Zorgen, Strand van Oostende, Jennifer Jennings... Martine, Laat ons een bloem en Annelies uit Sas van Gent. En nu wordt een andere plaat. Ik uit heb gekozen van Louis Neve. Het is Wat een Leven. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb... Dan begin ik er beslist eens aan. Aan ik weet niet wat, maar je zult zien dat...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 Zoveel te doen, eten, drinken, slapen, zoals het hoort. Hele nachten dromen en dan moe zijn tot de nooit. En zo voort, en zo voort, wat een leven. Maar als ik eens vijf minuten tijd heb, dan kan je er zeker van op aan op een keer, maar wie weet wanneer, mogelijk eens aan de slag zal gaan.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 Zilveren feest. Het was dat die feestelijk begraven werd. En weer levend werd niet zo lol geweest. De feestcommissie was om zes uur morgens al in taal. Om zeven uur zag Roje Hanel en, en de Katsies blauw. Alle vrienden en bewoners uit de buurt hadden voor dat doel een pyramid gehuurd. Heel de straat. Als zo'n feestdag die moest toch in alle plichtigheid gevierd. Lange toons zou draaien als een virtuoos. Volga's in quadrilla's het een oude doos. Eens zo brak het uur de aan dat een feestcommissie kwam. In een kroegje op de stoep van het huis ging staan. Het hele Zwickie wachtte op het zijn van hen. Die het feestvoorzitter gekozen was. Hij was voor die gelegenheid in grootte nu. Een oogendop en een geleende ja's. Hij riep: zich ouwe man alles, duurt het nou nog lang? Kom schuif het raam op en vertoon je met die ouwe taal. Inwarra. Naar de wijs schelen dan die riep, dan komt hij er maar af. We staan toch zeker hier niet voor onze straat. Maar de bruid zei: Hou je weg, je staat te gelissen uit ik, ik. Hij kan het toch niet in zijn broek doen? Auwe geer. En eindelijk ook de noot bruid, de bruidegom in de haast zijn broek nog half dicht. Toen riep kleine het hoofd, en tanden tante Naadje luid: Kijk eens, moeder. Heen je een schoon gezicht Maar na de schrijver de rode je koppen dicht en koest Ik ben de president En er wordt alleen door mijn gezomst Manke Nijlens op je zilveren bril Als Als ik het dan zo Ratsje zeggen mag maar. Is vergeten dat je mekaar op Bertelvagen Deze commissie geef ik je cedo. Deze ongebruik de En ik uit er bij de wees, gebruik hem als een gelukkig mens, en slaas je niet een scherven op mijn. Bij manken, boven werd het feest gevierd. In de stemming kwam er een dadelijk. Heen. Die kreeg direct een kwaadje droom. Die gaf dan een linkse op zijn keer. Toen rode je hand, dat zag, toen riep die wacht, is even stop. En keerde een vette gerukjes op, maar doe ze triesse kop. Manke, Nijlers trok op zijn jasje. in een haring tonen een paar uur later was het hele soepie fit rode haan lag onder aan de traan en bleke dirk die had hem stiekemtjes gesmeerd en die ging met modige keizer op opstaan de bruid lag onder tafel met de moot gebakken bot. de breide god die lurkte ketsjes uit de waterpot lange Een hele zinne feest, best wel een beetje net vergeest. Maar het is toch een reuzebreuze dag geweest. Als ik groot ben, lieve moeder, kom je s morgens niet uit huis. Want dan ga ik voor jou werken.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 Ik bid dat als je heel veel later moe gestreden bent, mijn kind... dat je dan twee trouwe ogen niet voor goed gesloten vindt. Ja, u hoort de muziek van Willy, uh, Willy Derby. Als ik groot ben, lieve moeder. En daarvoor, Johnny Jordaan met de zilverbruilof van Manke Nelis. En de volgende artiest had zijn eerste mega grote hit in 1957. En dat was Twee Motten met op de B-kant De Nachtwacht. Dat was zijn allereerste hit. En die kennen we natuurlijk allemaal. Regelmatig gedraaid in dit programma. En ik heb een andere uitgekozen: Doris, oftewel Tom Manders. Het als een vader een mooie dochter heeft. Als een vader een mooie dochter heeft, dan is er geen moment.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 Geef de vol trots haar eerste petticoat, Maar staat het haar goed dan schrikt die zich dood. Ze krijgt een Japon, haar eerste lippenstift, Maar hij zegt bij het effect: Ik lijk wel geschift. Die als een vader, een mooie dochter heeft, dan is er geen moment dat hij nog rustig leeft, als een een mooie dag erheen Dan waakt die dag en nacht Of dat wat geeft Fail on ook heeft geleefd. Yeah, yeah.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 Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik durf het slechts met aarzeling te noemen, daar iedereen al op de hoogte is. Maar overal hoort men insecten zoomen.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 Al wist ik dat het eens gebeuren zou Het is weer juni De warme juni Waarin wel melig musje op het dak bezwijnt Het is weer juni De naam is juni Een mooie naam waar er vrijwel iets op trekt. De Shakespeareanse Engelsen Die rijmen June op Moon Maar in het land van Oosterhuis Kan men zoiets niet doen Kijk daarom liever eens Naar al die leuke zomeruniformen Juni is en het land Zonnebrand.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 Vraag de nom, er maar eens naar. Ja, u luistert ons steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek... beschikbaar gesteld door Kort Draaier. U hoort de muziek van Cornelis Vreeswijk. Met de, ja, ik vind het een leuk nummer. De Nozem en de Nom. Nou, hoor u, Gonnie Baars met alle leuke jongens willen vrijen. En de volgende artiest is een artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma. Ik heb het over Wim Zonneveld. En u hoort zo heerlijk rustig, oftewel La Chanson. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus.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 Heerlijk rustig, de mensen blijven even staan. Voordat ze weer naar huis toe gaan en ze zeggen: 'Voldaan, wat was dat rustig?' jij?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 Fijne stek, je rolt je zware Al wat je hartje verlangt De vogeltjes hoor je kwelen De lammetjes zie je spelen En, en dat kan, kan je in, je in feite, feite geen donder schelen Of je wat vangt Ik geef niet om bezit En niet om broodbeleg Ik geef aan de liefdadigheid Mijn nou laatste jutje weg maar, maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen Missen Vissen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 Eindien wat ik nooit zou willen missen. Eindien wat ik nooit zou willen missen. Fissen. Fisse. Met de kom weer bij je. En daarvoor Leen Jongewaard met vissen. Ja, daar is het weer toch wel voor. Een beetje vissen, als u daar natuurlijk van houdt. CFM Zandvoort, lokale omroefrijheid, badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu op de radio nog een plaatje van Tom Manders. Beter bekend als Doris. Met de Brandkastemanus. Ze noemden hem... Brandkastemanus.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 Breekt die in zonder het minste geluid? <grijg> en geen gevangenis of hij breekt eruit. Maar met de jaren kwam de ouderdom. En zo het meestal gaat, ze betrapten hem bij zijn laatste kraak om een pure hete dag En toen die in zijn celletje heel stil was doodgegaan.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 Met de leukste vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, het was er aller Maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan het vertellen, waar woon ik? Die mijn netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizelijkheid. Die is gek wat ik zeg, maar zijn huis ben ik weg. Wie kan het vertellen. Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die is hek, maar mijn huis ben ik kwijt. Ik heb vannacht nog gevraagd aan een wandelende maag. En die zei me, gaat dus maar mee hoor. Met een zwerver sprak zij, heb ik steeds niet En daar heb ik een pracht van voor.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 De smak, toen een dame me zag voor de kermen, zei ze: Kom naar mijn huis, want de man is niet thuis. Zal me over jouw stakker ontfermen. Maar om drie uur vannacht kwam de man onverwacht en die broeder Wat moet jij hier dus niet? Ik antwoordde hier als ik zeg dat ik hier op Waar woon ik, die me netjes naar huis brengt, beloon ik, die redt me